Dus iets later uh, realiseren van die bestemmingsplannen En niet uh, de capaciteit te gaan uitbreiden om zo'n 180.000 euro daarvoor te gaan gebruiken. Dus wat dat betreft verzoek ik u dan ook te volgen wat daar in de najaarsnota in feite over uh, wordt gevraagd door het college. Um, even kijken, ik denk dat ik, misschien ben ik nog wat vergeten anders hoor ik dat... Twee kleine de... vragen uh, van meneer Tonen: Eén is de foutieve passage op pagina... Zeven, dat klopt meneer Tonen, maar dat is hiermee denk ik in deze discussie, in dit verslag rechtgezet. U heeft helemaal gelijk, het is niet de raad die dat heeft getekend en gesloten. U heeft de, de raad een zienswijze laten geven en het college heeft dat afgewikkeld. En de andere vraag is de vraag of de 10.000 ja. euro wellicht wel of niet. Meneer ja, de 10.000, kijk, wat we daar gedaan hebben is eigenlijk even, ik denk nou, ik probeer ook wat aan te geven van wat er nog aankomt. En ik, ik denk dat u gelijk hebt, als die 10.000 euro uh, uh, komt, dan wordt die alsnog bij de jaarrekening wordt die natuurlijk geïnt. Dus ik had daar inderdaad waarschijnlijk ook die 10.000 kunnen zetten, maar die 10.000 is er te verwachten mutaties. We zijn even aan de veilige kant gezeten, maar in principe gelijk, in principe hoort daar dan ook 10.000 euro te staan. Meneer maar mag Paap. ik dan ook ervan uitgaan dat de nood verstuurd is? Ik, dat moet ik nagaan. Ik weet niet of de nood verstuurd is. Dat ga ik wel na. Dat krijgt u nog te horen. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Paap heeft tenslotte een opmerking gemaakt over de groenbakken. Het college zal daar buiten deze vergadering even op terugkomen... want kennelijk hebben wij uw vraag niet goed begrepen. Ja? Is er nog behoefte aan tweede termijn? Ik constateer meneer Metters... Ja, ik wil in elk geval het standpunt van het CDA uh, aangeven over de motie die ingediend is. Uh, er staat wel degelijk in dat er opgeroepen wordt uh, over het voorgenomen onderzoek uh, naar de herziening van de strandhuurprijzen dat onderzoek te veranderen. Dus dat is op zichzelf een heel duidelijke tekst. Uh, en er is voldoende aangetoond, vind ik, door de wethouder om dat uh, nu niet te doen. Uh, er ligt een enorme uitdaging in capaciteit, in geld, om die... ...huren uh, met de strandpachters dit jaar op een goede manier af te ronden. En dat is uh, uh, voor ons dit jaar voldoende. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meters. Anderen nog? Dat is niet het geval. Daarmee sluit ik de beraadslagingen en ga ik over om het voorstel najaarsnood in stemming te brengen. Bij hand opsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Ik constateer dat voor zijn de fracties van de VVD, het CDA, D66, Sociaal Zand voor de Partij van de Arbeid en de Oudere Partij. Wie is tegen dit voorstel? Tegen is mevrouw van der Veld. Daarmee is het voorstel aangenomen. Wij gaan door naar agenda punt 12, de samenwerkingsovereenkomst. Oh, u heeft helemaal gelijk. Dank u wel. Ik ging te snel. De motie die behoort bij agenda punt. 11e najaarsnota is de motie van GBZ zoals ingediend mevrouw van der Veld ik ga ervan vanuit dat u hem in stemming wilt brengen ja daar zou u inderdaad van uit kunnen gaan maar ik heb zoveel tegengeluiden gehoord dat ik zoiets heb ze van god dat is ook zonde van de tijd om een motie in stemming te brengen waarvan je weet dat die toch niet gaan halen maar uh, mijn stemming is ondertussen al een beetje gezakt, ik dank u dat betekent dat de motie wordt ingetrokken. Ik dank u wel. En daarmee is agenda punt 12 definitief uitbehandeld. Wij gaan naar agenda punt 13. En dat is de samenwerkingsovereenkomst Zandvoort Haarlem Sociaal Domein. Wie wenst in eerste termijn nog het woord? Meneer Hendricks, aan u het woord. Ja, dank u voorzitter. <coughs> Sorry. Um, ja, ik heb nog eigenlijk twee uh, opmerkingen en uh, vragen. En dat gaat even over een, voor het eerste deel de financiële situatie. Um, want er stond inderdaad duidelijk, en het is bij de commissievergadering ook aan de orde geweest, is nu voor 2015 is het afgemaakt, die, die, die 300.000 euro zeg maar. En er staat voor 2016 en verder moet er nog nadere afspraak worden gemaakt. Maar daarmee lopen we natuurlijk een, een risico, dat kan tegenvallen. En ik zou eigenlijk van de wethouder een, een nadere uitleg willen, met een financiële onderbouwing en ook of hij in kan gaan op een what-if-scenario. Wat gebeurt er nou als dat nou fors tegenvalt? En de uh, tweede opmerking is eigenlijk... Uh, wat er nog steeds in die uh, overeenkomst staat... over een van de doelen van die samenwerking... namelijk de uniformering van beleid... als zelfstandig doel van die samenwerking. Nou, Volgens de VVD is juist het doel van deze samenwerking... dat we zelfstandig beleid kunnen blijven voeren. Dus dan is het raar dat er in die overeenkomst staat... dat een doel is uniformering van beleid. Daar hebben het bij de commissievergadering ook over gehad. En de wethouder zei toen dat hij daar nog op terug zou komen... of dat natuurlijk verwijderd kan worden uit de overeenkomst. Dat heb ik niet meer gehad... maar ik hoop dat de wethouder daar straks nog op terugkomt. En daar wou ik het bij de eerste termijn voor laten. Wethouder. Dank u wel, meneer Hendricks. Niemand? Dan krijgt de portefeuillehouder het woord. En dat is meneer Kuipers in dit geval. Ja. Um. Kort. Even... Oh. Excuus, hij stond niet aan. Uh, uw eerste vraag. Dat is de vraag die uh, ziet op uh, wat er uh, het what-if scenario... Als u, zoals u het omschrijft. We hebben inderdaad voor 2015 een duidelijke afspraak uh, gemaakt. Um, even heel concreet. Uh, want u zegt, van daar wil ik dan eigenlijk ook een nadere onderbouwing bij. Dat is eigenlijk op dit moment niet te geven. Want uh, we hebben heel duidelijk met Haarlem afgesproken... we gaan op basis van vertrouwen... gaan we met elkaar die toekomstige uh, samenwerking tegemoet. En we gaan ook conform de wens van de Raad... Um, volgend jaar kijken in hoeverre um, we dat gaan uitbreiden we hebben in het verleden met elkaar natuurlijk gesproken voordat wij hier in Zandvoort die splitsing aanbrachten dat er ook uh, zeg maar efficiëntievoordelen gehaald zullen moeten worden en eigenlijk hebben we voor 2015 gezegd, we fixeren dat nu op een bedrag, om die hele discussie nou eigenlijk nu niet te gaan voeren, want daar komen we nu gewoon niet uit want we kennen eigenlijk de, de parameters van die discussie onvoldoende anders dan algemene uitgangspunten u heeft in het verleden ook in stukken gelezen Bedragen van rond de 39.000 euro per FTE en maak daar dan maar, zeg maar cumulaties mee met aantallen... en kom je op bepaalde bedragen uit. Dat staat echter niet in verhouding tot de voordelen... als je niet weet wat je op termijn denkt te kunnen realiseren... als het gaat om goedkoper of minder duur samenwerken... als het gaat over de afbouw van je eigen organisatie. Dus heel concreet. Kunt u een what-if scenario aangeven en daar dan ook cijfers geven? Nee, dat kan ik niet. Wat we wel hebben gedaan is dat we tegen elkaar hebben gezegd... We doen dat op basis van redelijkheid. En redelijkheid betekent dat we... En daar zijn natuurlijk al wel verkennende gesprekken over geweest. Redelijkheid betekent dat we eigenlijk afspraken gaan maken... over wat tenminste die efficiëntievoordelen zouden moeten zijn... en hoe zich dat dan vervolgens vertaalt... in de kosten die Zandvoort in die periode zal gaan maken... Um, en het gaat ook over wat voor uitloopperiode krijgen wij van Haarlem... om onze overheid, zoals we die nu in Zandvoort hebben, om die af te bouwen. En hoe verhoudt dat zich tot de inloopkosten die wij eigenlijk hebben in Haarlem. Uh, we zijn gestart uh, in die gesprekken uh, in een wat wankel aanvangspositie... omdat we uh, hier in Zandvoort ook een aantal dingen gewoon eigenlijk niet uh, zelf wisten hoe we het wilden hebben. Dan heb ik het niet over het college zozeer. als wel dat de raad zelf ook een aantal momenten heeft gezegd van nou dit gaat wel erg snel... Dat maakte dat we al vrij snel in een hele technische discussie over geld kwamen. Dat hebben we afgemaakt op drie ton. En we gaan volgend jaar, gaan we met elkaar doorpraten over die uh, jaren erna. En wat ik u ook nog mee wil geven is natuurlijk ook relevant. Wat voor termijn nemen we daar straks voor? Uh, hoe lang gaan we erover doen als we dit verder gaan uitbouwen vanuit Zandvoort? En uh, daar zijn voorlopig de indicaties van dat we dat waarschijnlijk willen. Als je kijkt naar de stukken op basis van het verleden. Maar wat voor omvang heb je dan en hoeveel uh, jaar neem je daar bijvoorbeeld voor? Dus ja, um, um, dat is een onzekerheid, dat ben ik helemaal met u eens. Maar ik heb er ook vertrouwen in dat we op basis van uh, zeg maar de goede samenwerking nu daaruit zullen kunnen komen. Dan kijk ik even naar uw tweede uh, vraag. En dat was de vraag uh, over de doelen van de samenwerking. Um, ja, dat is in zoverre is dat. Uh, want u heeft het bij de commissievergadering ook aangegeven. Ik heb gezegd, nou daar zal ik nog eens, over, uh, zal ik nog eens naar kijken. Want het lijkt me alsof een van de doelen is dat we uh, naar uniformering van beleid uh, uh, gaan. En ik heb er nog eens over nagedacht. Um... Ik heb het in de commissievergadering eigenlijk indirect denk ik ook al aangegeven. Ik denk dat de zorg die u daar heeft, namelijk dat we zoveel mogelijk uniform... Nee, dat het, dat het een doel op zich is dat het beleid uniform moet worden. Voldoende in het verleden aan de orde is geweest uh, toen we tegen elkaar zeiden... Uh, Zandvoort krijgt uh, kans voor de kleur lokaal. We hebben met elkaar gezegd dat in 2014 de, de nulmeting zeg maar is gedaan. Wat wij nu hebben en wat we hebben vastgelegd in verordeningen... dat is ook wat Haarlem gaat vertalen naar de uitvoering en daar betalen we drie ton voor in het komende jaar dus wat is, dat zal blijven en als we op termijn zelf zouden besluiten het moet anders, wij willen meer couleur lokaal om het zo maar eens te zeggen dan gaan we daarvoor betalen mogelijkerwijs dat is ook duidelijk op een aantal momenten hier besproken en ik vind op zich dat je ook best mag opschrijven dat is ook een stuk in het verleden, in het verleden wel aan de orde geweest dat als je Efficiëntievoordelen wil halen... ...dat je dus ook moet zoeken... ...naar, naar zeg maar gelijkschakeling waar dat kan... ...en ik vind ook dat je op zich... Dat, ...je moet ook niet schuwen om dat vervolgens op te schrijven... ...dat is een aanvangssituatie... ...die we denk ik best met elkaar mogen delen... ...en zodra vind ik het dus ook niet... ...dat in het stuk terecht is gekomen... ...dat een van de, de doelstellingen zal zijn... ...dat we zoeken naar uniformering waar dat kan... Um, u heeft de ruimte, dat is de hele exercitie die we met elkaar uh, nu doen, om het uh, uw eigen invulling te geven. Het enige wat we weten is, dat kan het op termijn toe leiden dat Haarlem zegt, dat is voor ons toch ingrijpende in uitvoering en daar gaat u een extra rekening voor krijgen. Meneer Hendricks, u wilde een korte vraag te verduidelijken? Ja voorzitter, want uh, ik snap wat de wethouder zegt over, eh, dat, ik, ik snap ook dat het soms efficiënter kan zijn om dingen uniform te regelen. Maar voor mij blijft het doel dan een efficiënte uitvoering. En als ik dan naar pagina 1 van de overeenkomst kijk, dan staat er dat nou het eerste doel efficiënt uitvoering. Nou, dat is een doel waar voor mij iedereen zich achter kan scharen. Maar dan staat er wel degelijk als een van die zelfstandige doelen benoemd een uniform beleid als doel op zich. En dat doel onderschrijf ik niet. En ik, ik vraag echt aan de wethouder of het mogelijk is om dit stuk nog uit de overeenkomst te halen. Want voor mij zitten we inhoudelijk op dezelfde lijn. Het gaat erom dat het het zelfstandig beleid kan blijven voeren. Maar als in de overeenkomst staat dat het doel is een uniform beleid, dan, dan is dat toch een ander verhaal. En dan wil ik, ja, zou ik graag, dat, dat, dat was eigenlijk wat ik bedoelde met mijn vraag, voorzitter. Ja, het is een beetje lastig, want we gaan elkaar op een gegeven moment natuurlijk vangen op woorden. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we zelf, uh, en dat we moeten elkaar ik, ook geen rat voor ogen draaien, uh, dat uh, waar uniformering waar kan, en overigens voor de duidelijkheid 90% van een hoop van de regelgeving die we onze kant op krijgen, is al uniform beleid. Dus die couleur lokaal, waar wij het vaak met elkaar over hebben, die moeten we denk ik ook niet overdrijven. Um, als we het hebben over, uh, over die uniformering zit daar ook een efficiëntie slag in die we met elkaar willen maken. Als wij op termijn ervoor kiezen om uh, die kleurlokaal zeg maar, een, uh, een ongebreidelde vorm te geven, dan wordt het voor ons buitengewoon kostbaar. Um, en laten we elkaar dan niet vangen. Uh, we hebben denk ik duidelijk ook in een hele hoop stukken vastgelegd wat de bedoeling is. Dat snapt Haarlem ook heel goed. Uh, deze stukken zijn ook in gezamenlijkheid zijn die uh, met Haarlem natuurlijk opgesteld. Uh, en ik denk dat u er wat dat betreft uh, ook van kunt uitgaan. Dat u de ruimte heeft om uh, daar waar u dat wilt af te wijken van die uniformering. Het enige wat alleen belangrijk is dat u zich realiseert. Is dat dat uiteindelijk, en dat zullen wij natuurlijk proberen te temperen. door dat duidelijk zijn. Maar dat dat wel kan leiden tot hogere kosten. En ik wil voorkomen dat we... Uh, nu de indruk wekken dat dat, uh, dat dat anders zou zijn... want dan bent u vervolgens teleurgesteld als die hogere kosten onze kant op komen. Dus uitgangspunt moet zijn zoeken waar het kan... en waar u vervolgens zegt, maar hier willen we het echt niet... gaan wij aan de hand van wat uw wensen zijn, ander beleid voeren... en daar zal halen vervolgens ook naar luisteren. Dat, dat is ook denk ik voldoende duidelijk in al die stukken die u ook gekregen heeft ondervangen. Dus ik zou u willen vragen, vang elkaar niet op de verkeerde uitleg van dat soort woorden. We weten van elkaar wat we bedoelen en we weten ook hoe wij het moeten uitvoeren. Dat, dank u wel, meneer Kuipers. Behoefte aan het tweede termijn? Meneer Hendricks. Ja, voorzitter, eerst even... De, uh, laten we maar bij de twee kopjes houden. Dat is het financiële deel ja. en de uh, uniformering van beleid. Uh, ik heb er begrip voor, om even met het financiële deel te beginnen... ...dat het voor 2013 is afgemaakt. Daar is ook... voor 2015, sorry. Ik is niet waar ik mee war ben. Maar dat, dat het voor dat jaar, voor 2015, is afgemaakt. Um, maar, en de wethouder zegt ook van... ...dat kan ik nu niet leveren. Ja, dat snap ik ook wel, dat hij niet nu in een... Uh, dat ja, is het half uur voordat we nog gaan besluiten... Uh, ...zo'n financieel overzicht kan geven. Maar mijn vraag is wel of hij... ...dat op een zeker moment toch wel kan geven. Kan hij uh, zo'n... Uh, kijk, het is van, dus ...op welke termijn kan de wethouder zo'n financieel overzicht... Uh, ...wel geven? En voorzitter, het is voor mij van belang dat je dit soort dingen... ...aan de voorkant regelt. Want vertrouwen is goed, en dat de vertrouwen delen wij ook zeker. Maar het kan altijd vervelende discussie opleveren. daarom is het goed als je dat van tevoren uh, regelt. En hoe wil de wethouder, mochten er tegenvallers zijn of meevallers... ...hoe wil de wethouder de raad uh, meegaan nemen in het tijdig kunnen sturen op dit soort uh, risico's? Ja, dan wat betreft de uniformering van beleid. Uh, ik, ik hoor de wethouder aangeven van we begrijpen elkaar allemaal... ...en de intentie is dat we die couleur lokaal hebben. Dat, dat kan allemaal. Maar al die intenties en alles wat wij begrijpen staat niet in overeenkomst. En wat er wel in die overeenkomst staat is dat een doel is, een uniform beleid en daarom vraagt de wethouder nogmaals of hij dat uh, stuk kan schrappen en anders dan zal de VVD op dat uh, punt een amendement indienen, voorzitter Ik heb dus behoefte aan de reactie ja, nog even uh, uw vraag uh, wanneer uh, kunnen wij een indicatie krijgen van die uh, eventuele extra uh, kosten, of die, de meerkosten op termijn, de kosten die eventueel samenhangen met een uitbreiding van die samenwerking met Haarlem, volgens mij hebben wij in het verleden gecommuniceerd dat we eigenlijk in de voorjaarsnota daar al, uh, dus dan is het al, uh, einde eerste kwartaal, uh, begin tweede kwartaal iets over uh, willen aangeven als dat kan. Ik vind het wel belangrijk om te zeggen als dat kan. En wat we wel gemerkt hebben is dat uh, de capaciteit die uh, deze samenwerking vormgeven vraagt... Uh, ook eentje is uh, waar je uh, de tijd voor moet nemen. Uh, dat is ook waarom we die voor volgend jaar die drie ton hebben afgesproken. Omdat eigenlijk dat helemaal tot, tot op detailniveau niveau uitwerken met alle belangen die daarin in zitten maakte. En u had mij op pad gestuurd de regel dit per januari. Dat we anders gewoon in een tijdsklem zouden lopen. En we hebben ook met uw raad afgesproken om dat de tweede deel. om daar volgend jaar zorgvuldig naar te kijken. Maar ik stel me dus zo voor dat de eerste schetsen. de eerste contouren, dat die. zeg maar begin tweede kwartaal volgend jaar. wel, wel duidelijk zouden zijn. En uw vraag, hoe gaat u de raad daarin meenemen? Um, en uh, signaleert u deze, deze risico's? Uh, voorjaarsnota als een eerste moment. Uh, voor zover uh, kosten zeg maar, al uh, in het eerste kwartaal duidelijk worden als het om maatschappelijke dienstverlening gaat, en voor die tweede fase uh, zeg maar de, de, de reguliere uh, afspraken die wij hebben um, over uh, het informeren van u uh, in dat soort nota's. Um, ik zal zelf ook, en dat heb ik de afgelopen periode ook gedaan, u regelmatig in commissievergaderingen bijpraten uh, over waar we staan. Dat, en u heeft natuurlijk altijd de gelegenheid om ook zelf vragen te stellen. Um, nog even over het, uh, het punt um, uh, van de doelen. En voor zover uh, dat nou uh, al dan niet een harde eis zou zijn. Ik, ik heb u verteld, uh, ik zie het niet zo. Ik ga dat dus ook anders met haar en bespreken. Um, maar wat wel belangrijk is denk ik om ons te realiseren, we, hè, we hebben het over kleur lokaal, we hebben het hier zelf ook vaak over uh, hoe willen we nou die uh, dat, dat lokale beleid vormgeven. Maar als wij morgen zouden bedenken dat hier alles anders moet... dan kost het ook capaciteit om dat natuurlijk te verwerken en door te voeren. Dan heb je ook wellicht te maken met extra kosten. Dus het is denk ik wel goed uh, om dat mee te nemen. Maar als het allemaal binnen fatsoenlijke bandbreedtes valt... dan heb je daar denk ik geen last van. Uh, maar zou het ineens allemaal heel, heel anders moeten... en je dus af gaat wijken van, uh, van normaal beleid... Uh, dan weet ik zeker dat Haarlem daar ook niet vervolgens uh, moeilijk over zal gaan doen. Dat vertrouwen moet je ook gewoon hebben. Tot slot, wat ik wel belangrijk vind om te benadrukken, we doen dit om die bestuurlijke zelfstandigheid van zandvoort naar juist te borgen. Dus om u in positie te houden om zelf te bepalen wat u wil, kost of niet. Um, dat is waarom we deze ambtelijke samenwerking hebben opgetuigd. Dat is ook waarom we gaan kijken naar die tweede fase. Um, dus voor zover een van uw zorgen zou zijn: ja, wat betekent dat dan? Dat het een doel op zich is. Het is nou juist het tegenovergestelde. We willen nou juist zorgen dat u in positie blijft. Dank u wel, meneer Kuipers. Ja, voorzitter, ik, uh, ik heb U een heel lang betoog, een, een vrij uitgebreid betoog gehoord. Maar ik heb eigenlijk het antwoord op de, de basisvraag niet gehoord. Einde, wat is het eerste kwartaal, het begin tweede kwartaal. Nee, nee, nee wat, wat dat betreft zeker, maar wat betreft uniformering van beleid, voorzitter. Oh. Uh, ik heb een uitgebreid verhaal van de wethouder gehoord. Maar eigenlijk op een hele simpele vraag mis ik het antwoord. Wat is het probleem om die drie woorden, een uniform beleid, te schrappen uit de overwegingen? En het kan mij voorzitter, bij uh, interruptie... hoe vaak ik hoor dit nou al voor de vierde keer... en er komt vier keer een ander antwoord op. Of uh, iedereen... De, sorry. De vraag is steeds... Uh, op een andere manier gesteld. En het antwoord uh, komt dan ook weer. Maar ik, volgens mij hoor ik elke keer hetzelfde. Meneer Tone. Nee. Ja, voorzitter. Dank u wel. Um, om, om, om een vergelijking te maken... Um, bij GBKZ... Gemeente belastingdienstkennen van het Zuid... hebben we een soort gelijke regeling. Daar waar het uniform beleid is... betalen we minder... dan daar waar we afwijken. Maar dat is... en dat geldt hier ook. Als je kijkt naar artikel 3, daar staat daar. In artikel 3 staat zoveel mogelijk uniform. Gemeente Zandvoort is verantwoordelijk voor zijn eigen beleid... ten aanzien van eigen inwoners. Gemeente Haarlem is verantwoordelijk voor... het eigen beleid ten aanzien van de inwoners van Haarlem. En op het moment dat je... afwijkingen gaat krijgen dan eh, moet je de meerprijs betalen. Dus bij GBKZ is het ook zo. En, eh, maar daar komt nog bij... dat eh, het natuurlijk heel gek zou zijn... als je op hele grote, eh, zwaarwegende punten... Een, eh, grote afwijkingen zou hebben van beleid in beide gemeentes. Want we staan voor hetzelfde doel. Het bedienen van de inwoners van Zandvoort en van Haarlem. Dus in die zin... Uh, is er voor mij niks nieuws onderzocht? Met artikel 3 wordt precies datgene beschreven... waarvan, uh, waarvan ik vind dat het, dat het zo moet gaan. Dus, dus ik, begrijp, ik begrijp de argumenten van de VVD. niet. Nee Ricks. Ja, voorzitter. Ik snap dat als wij iets heel anders willen doen, dat het dan geld kost. En dat je op basis van efficiëntieoverwegingen ervoor zou kiezen om voor uniformering te kiezen. Maar dan is het doel een efficiënte of een goedkope uitvoering. Dan is het doel niet als doel op zichzelf... Het uniformeren van beleid. En zo staat het nu wel in de overweging geformuleerd. Ik deel met de heer Tonen dat we voor misschien wel 90% hetzelfde beleid voeren. En dat we op basis van efficiëntieoverweging misschien nog wel meer dan dat uh, hetzelfde gaan doen. Dat snap ik allemaal. En dat we meer betalers anders doen, snap ik. Maar dat maakt het uniformeren van beleid nog geen zelfstandig doel. En zo staat het nu in de overweging. Dat is een beetje het punt waar ik over kwam. Maar daar, daar verschillen we denk ik wat uh, qua interpretatie, meneer Hendricks, over. Want u heeft een aantal mensen gehoord. Waaronder de portefeuillehouder en meneer Toner die zeggen van dit is, zo zou je het moeten lezen, zo werkt het ook. U leest het op een andere manier. En ik ben een beetje wel met meneer De Vries eens dat dat een pingpongspel lijkt te worden. Uh, want daar lijken we dan op die zin niet verder in te komen. En ik hoor de portefeuillehouder zou er nog iets over willen zeggen, maar ik weet niet of dat nog iets toevoegt aan deze discussie. Ja? Ja, in die zin voegde het de, de, de portuario heel kort of hij kan toelichten waarom het nou een probleem is, om te, waarom het een probleem zou zijn om te verwijderen. Meneer Kuipers, kort graag. Ja, op het gevaar uh, af dat u het een lange antwoord vindt. Um, dit, dit document is natuurlijk het resultaat van uitgebreide gesprekken en onderhandelingen met Haarlem. En ik denk wel dat we ons goed moeten realiseren dat voor Haarlem, als het gaat over de capaciteit die men aan die kant vrijmaakt om ons volgens te bedienen, ons ambtelijk apparaat gaat over, maar wat, ook wat er op termijn wellicht nog verandert, waar die capaciteit moet worden uitgebreid, mede wordt ingezet op basis van de afspraken die wij maken, dat u autonomie zult behouden. Maar dat we ook met elkaar willen streven dat waar dat kan, een uniform beleid te hanteren, zodat we ook niet steeds weer opnieuw die capaciteitsdiscussie met elkaar gaan voeren. Waar aan de kant van Haarlem extra capaciteit moet worden vrijgemaakt, ingezet of zelfs ingekocht. Om onze couleur lokaal, zoals wij die, om het zo maar te zeggen, steeds zo mooi benoemen, om die gestalte te geven. We hebben tegen elkaar gezegd: 2014 is een aanvangsjaar, een nulmeting. Dat willen we op termijn... willen we proberen... die kleur lokaal met als het even kan... de capaciteit zoals die nu is... en binnen beperkte grenzen... om die vorm te gaan geven. Als u meer wilt, dan moet dat uitgebreid worden. En ik snap heel goed dat Haarlem ook zegt... wij vinden het ook wel belangrijk dat we van elkaar begrijpen... dat we, zoals, we dat, zoals meneer Tone terecht zegt... ook bij GBKZ doen... dat we ook streven waar kan... naar uniformering van dat beleid. Dat is iets heel anders dan dat... en die indruk wil ik wel wegnemen... het Unie staat om dat vervolgens toch te willen. Alleen daar moet dan... Volgens de kant van Haarlem natuurlijk wel de organisatie worden aangepast. Dus, dit zijn dingen die ook in, in stukken uh, terechtkomen... zodat we hè, de goede verstaander ook weet wat er is opgeschreven... dat we ook weten uh, van elkaar wat we kunnen verwachten. En ik zou het vervelend vinden om nu terug te moeten... Uh, omdat uh, uw raad heeft besloten om juist op dat punt... Een afwijkend standpunt in te nemen, waardoor ik eigenlijk in Haarlem weer moet uitleggen dat we wel uniform beleid willen, maar dat we het uiteindelijk gewoon niet willen opschrijven. Omdat we de couleur lokaal, terwijl die uniform een belangrijk deel eigenlijk al lang verwerkt is, daar uh, de boventoon willen laten voeren. Ik denk dat dat het verkeerde beeld oproept. En dat is waarom het wat mij betreft, dan ook bezwaar tegen is om het hier te schrappen. We hebben dit met elkaar uitonderhandeld. En het is voor Haarlem een belangrijk punt dat wij in ieder geval de inzet hebben om waar kan te zoeken naar die uniformering van beleid, zodat we die efficiëntievoordelen ook kunnen realiseren. Dank u wel, meneer Kuipers. Meneer Sandberger zag het met zijn vinger Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, voorzitter, de wethouder hoeft niet terug naar Haarlem. Ik heb hier voor mijn neus liggen al geruime tijd een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zandvoort en Haarlem... in zaken de uitvoering van taken op het terrein van sociale zaken, et cetera, et cetera. Uh, na de besluiten komen de begripsbepalingen, althans. En dan kijk ik even naar artikel 3, beleidsbepaling, lid 1... Ik denk dat uh, u op uw wenken bediend wordt. Daar staat duidelijk dat er sprake is van uh, dat de gemeente Zandvoort uh, beleidsbepaling heeft op de terreinen van sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning en jeugd. De kaderstelling en de controle erop behoort tot toe aan de raad van de gemeente Zandvoort... voor zover het betreft de inwoners van Zandvoort. Een gelijke bepaling overigens, min of meer gelijk... Uh, is ook opgenomen in, diezelfde, in ditzelfde artikel als het gaat om Haarlem. Dus kennelijk heeft Haarlem daar ook behoefte aan. En uh, ik denk dat we dit zeggende klaar zijn... en wat mij betreft over kunnen gaan tot de stemming. Iemand anders in tweede termijn nog? Meneer Mettes. Ja, voor het CDA geldt dat wij uh, vertrouwen hebben dat Harden uh, absoluut ruimte zal uh, geven als het om uh, die beleidsbepaling gaat. En ik wil toch in deze uh, raad vanavond uh, nog wel even naar twee voorbeelden noemen. We hebben nog niet zo lang geleden gesproken over uh, de verordeningen die we aangenomen hebben in het kader van het sociale domein. En ik kan me herinneren dat we daar een uh, uitgebreide discussie gehad hebben over de tegenprestatie... De toeslag over de uh, zwakker in de maatschappij. Dat zijn nu net de zaken die voor wat betreft het CDA de raad aangaan en te maken hebben met het bepalen van het beleid. Als het gaat om een uitvoeringsefficiëntieslag uh, en dat daarin uh, uh, ook zoveel mogelijk uniform beleid gezocht wordt, dat is natuurlijk prima. Dat is een volstrekt zakelijke benadering. Voor het CDA gaat het om de beleidsbepaling. De voorbeelden hebben we hier een aantal weken geleden aan de orde gehad. Die staan, daar is over gestemd. Wat ons betreft hoeft de wethouder te niet terug. Ik kijk rond. Niemand? Dan is het debat gesloten en dan gaan wij tot stemming over. Voor u ligt het raadsbesluit Samenwerkingsovereenkomst Haarlem-Zandvoort-Sociaal Domein. Bij hand besteken graag. Meneer Exemplar. Hendricks, u wilde nog een ordevoorstel doen of? Oké. Okay. Hand op steek, graag wie is voor dit voorstel. Ik constateer dat voor zijn alle aanwezige leden van de Raad. Voorzitter, en een stemverklaring van meneer Hendricks. Ja, dank u wel voorzitter. We hebben uh, ingestemd, ook als VVD-fractie met deze overeenkomst, maar we worden geacht tegen te hebben gezemd, waar betreft het stond: een uniform beleid als doelstelling uh, van deze overeenkomst. Dank u wel, meneer Hendricks. Dan is dit voorstel aangenomen en ik dank u voor uw brede ondersteuning daarvoor. Agenda punt 13. Der... 14. dat is het lidmaatschap coöperatie wat je wil wat je wil laten we het zo zeggen lidmaatschap coöperatie parkeerservice dat agenda punt uh, meneer Kuipers heeft gevraagd of hij allereerst nog een, een vraag die nog mondeling is gesteld door meneer Paap mag beantwoorden meneer Kuipers ja, meneer Paap heeft aangegeven dat hij, uh, het prettig zou als ik vanavond nog een antwoord wil geven, een verduidelijking op een antwoord dat we geven, dat ging eigenlijk over artikel 2 uh, van de statuten. En dat in relatie tot, uh, tot uh, de handhaving, heeft de gemeente Zandvoort een overeenkomst of is het van plan een overeenkomst te tekenen. Uh, en dat gaat dan natuurlijk over de parkeer, met de parkeerservice wat betreft handhaving, straatparkeren. Ook fiscaal uh, antwoord: nee. De gemeente Zandvoort heeft geen overeenkomst of is nu van plan om de organisatie van handhaven en parkeren te gaan wijzigen. Um, voor het wijzigen van de organisatie handhaven en parkeren is overigens ook afzonderlijke besluitvorming noodzakelijk, dus dat is nu ook niet aan de orde. Dank u wel, meneer Kuipers. Iemand behoefte aan debat op dit onderdeel? Niemand? Ja, ik zie mevrouw van der Veld en meneer Kramer. Meneer Kramer, u heeft nog niet als eerste het woord gehad. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Nou, er is uh, in de commissie al uh, uitgebreid uh, over gesproken en uh, met name over uh, een, uh, een effect van uh, wat deze, dit lidmaatschap uh, met zich brengt. En dat is onder andere de vervanging van een uh, x-aantal uh, parkeermeters. Um, daar is de discussie ook geweest van, uh, van welke uh, nou wel of niet uh, vervangen moeten gaan worden. En of dat uh, vervangen zich ook uitstrekt buiten de fiscale gebieden. En ik was getriggerd daardoor door de wethouder dat hij opmerking maakte dat het uh, uh, geen samenhang zou hebben met een eventuele ja, wijziging van beleid parkeerbeleid door de gemeenteraad. Maar uh, waren het niet dat zeg maar, in de papgebieden, mevrouw van der Veld die, uh, die corrigeerde mij daar uh, correct in, dat in de pap, uh, papgebieden, de speerautomatengebieden, uh, dat daar uh, uh, wel ook parkeermeters vervangen moeten gaan worden. En uh, ik wil nogmaals hier uh, in de gemeenteraad uh, mijn uitdrukkelijke uh, ja, zorgen uh, maken en de wethouder daar ook uh, voor waarschuwen. Dat er geen onnodige uitgaven worden gedaan en dat het echt uh, in het licht moet worden gekeken van welke wensen er nog zijn ten behoeve van het uh, parkeerbeleid. Tegen het voorstel aan uh, zich uh, uh, daar zijn wij niet op tegen, maar ik wilde dit nog wel uitdrukkelijk even in de gemeenteraad gezegd hebben. Dank u wel, meneer Kramer. Mevrouw van der Veld. En dan wil ik toch eerst een reactie naar de heer Kramer doen, met uw welnemen. Ik denk, jij ja, kan dat wel weer, maar zo gaat het ook. Uh, als u goed gekeken heeft naar de verkiezingsprogramma's, meneer Kramer, dan zult u het wellicht met mij eens zijn dat het er naar uit gaat zien. Ik zeg niet dat het zo is, maar dat het er naar uit gaat zien dat er wellicht meer parkeermeesters nodig zijn in de toekomst in Zandvoort, in plaats van minder. Ja. Dat is wat ik uh, zeg maar van de, een van de grootste partijen heb gelezen en van andere partijen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dat het geval is. En um, ja, dan toch terug naar wat uh, de wethouder daarnet zei. Over dat het niet in de plannen ligt om uh, deze organisatie straks onze handhaving te gaan laten doen. Ik meen dat toch anders opgepikt te hebben. Ja, misschien zie ik dat helemaal verkeerd, maar... Uh, als ik lees fase 2 uitvoering, nou okay, dat, dan is dat aan ons die besluitvorming over of we wel of niet kenteken, parkeren, scannen enzovoort. En daarna gaan we toch echt fase 3 in, in 2016-17. En als ik dan lees het complementeren en invoeren van de parkeerbeheersorganisatie, ja, dan heb ik zo'n beetje het idee van dat betekent gewoon dat onze handhavers de deur uit gaan. Ja, maar dat, dat is zoals ik het lees. Dat zeg ik, ik kan het verkeerd hebben. Ja, en verder heb ik uh, tijdens de commissie ook al een opmerking gemaakt. Uh, ik kan het ook niet eens kwalijk nemen hoor. Maar ik heb echt het gevoel van: ik heb wederom één vinger gegeven aan het college, en het is niet eens dan dit college, maar het college in de allerbreedste zin van het woord. En ja hoor, ik krijg weer een voldongen feit voor mijn neus, terwijl we alleen maar hebben toegestemd met het onderzoeken of het wellicht financieel aantrekkelijk zou zijn om te gaan kijken of we onze parkeersituatie kunnen onderbrengen bij een organisatie. En ik kan niet eens kiezen, ik heb gewoon hier een voldongen feit voor mijn neus en het is ja of nee. Ja. Nou, en, en eerlijk gezegd, dat was niet de afspraak. We hebben alleen maar gezegd, u mag een onderzoek doen. Komt u daarmee naar de raad? En in plaats, nou ja, weer een compleet iets. En ik vind dat oprecht erg jammer. En uh, ik zal voortaan dus uitkijken voordat ik ook maar een vingernagel geef. Dat is u mevrouw van der Veld. Want u weet het, als ik een pauze hoor, dan pak ik gelijk die hand op. Kijk nog even rond. Meneer Kuipers hoeft aan een reactie? Uh, even kijken, ja... De, de, het beantwoorden van de vragen die zijn gesteld... Meneer Kramer roept ons op om, uh, om kostefficiënt om te gaan uh, met die investeringen... En, en de hele discussie zeg maar, over de, de verbinding uh, rondom uh, onderzoeken naar uh, het parkeerregime, met CTR... Dat hebben we vorige week al gedaan, meneer Kramer was toen ook heel duidelijk... Dat hij graag wilde dat er goed gekeken werd naar de noodzaak tot vervanging van apparatuur... En ik heb toen ook aangegeven... Dat de afdeling daar natuurlijk goed naar gekeken heeft. En dat het grootste deel van de apparaten aan haar technische, ver voorbij haar technische levensduur is. En inmiddels ook vaak in storing gaat dat het ons ook gewoon geld kost. Dus dat we zolang het staande parkeerbeleid is zoals het is wel genoodzaakt zullen zijn. We hebben nou eenmaal een hoop parkeermeters in Zandvoort om die apparaten te gaan vervangen. Dat is exercitie die we op termijn zullen doen. Dit voorstel gaat over de vraag of we kunnen toetreden tot een parkeerservice. En ik hoorde mevrouw van der Veld haar teleurstellingen uitspreken over het feit dat in haar beleving we daarmee wel heel erg snel gaan. Ik heb vorige week in de commissievergadering uitgelegd dat we wel degelijk ook hebben onderzocht. Dat heb ik mondeling ook gedaan. Dat had wellicht in dit stuk gemoeten. Uh, of we bijvoorbeeld met uh, Spanenlanden een samenwerking zouden kunnen aangaan. Ik heb toen ook aangegeven dat die erg op het spoor zitten van uh, de moderne uh, heffingsmethode uh, via uh, mobile device, et cetera. En dat die uiteindelijk deze manier van uh, belastingheffing willen afbouwen. Omdat wij in Zandvoort voorlopig met het huidige parkeerbeleid. daar nog niet een begin van een discussie over hebben gevoerd. En dat we dus nu deze automaten zullen moeten vervangen. En nog even tenslotte uw constatering dat in fase 2 en fase 3 al zou worden vooruitgelopen op de vraag hoe we de parkeerbeheerorganisatie tegen die tijd zouden gaan inrichten. Nu ziet daar jaartallen bij die van volgend jaar tot twee jaar later lopen. Dat is dus nog een uitgebreid onderwerp dan van onderzoek samen ook met de parkeerservice. We hebben met elkaar natuurlijk afgesproken dat we ook gaan onderzoeken in de komende jaren... hoe we überhaupt omgaan met de uitvoering van diensten in Zandvoort. Daar hoort denk ik ook parkeerbeheer bij en u moet het ook niet meer... Uh, zien dan wat hier nu staat. Wij gaan er met elkaar naar kijken en we zullen daarbij u natuurlijk op terugkomen. Dus daar heeft u absoluut nog momenten waar u uw licht kunt laten schijnen... over eventuele voornemens tegen die tijd van dit college. Dank u wel, meneer Kuipers. hoeft aan het tweede termijn. Dat is niet het geval. Dat betekent dat ik tot stemming overga van het raadsvoorstel... Toetreden coöperatie per aan een soort bij hand opsteken graag. Wie is voor dat besluit? Ik constateer dat, thans voor, zijn de fracties van D66... Um, ...het CDA, meneer Kramer en meneer Hendricks... ...de fracties van Sociaal Zandwoord, de Partij van de Arbeid... ...mevrouw van der Veld en de fractie van de OPZ. Wie is tegen niemand... Voor de luisteraars thuis, mevrouw Geurenson is even de zaal uit. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen. Mevrouw Van der Veld, korte stemverklaring. Gaat u gang? Uh, als korte antwoorden die lengte mogen hebben, dan wil ik ook een korte stemverklaring. Een korte stemverklaring, mevrouw Van der Veld. Anders krijgt u hem niet. Oh! Zal dus ik het heel kort proberen te doen? Bedankt. Ja, gemeentebelangen Zandvoort is niet tegen deze organisatie. Laat ik dat vooropgesteld hebben. Wij zijn alleen tegen het feit dat wij niet hebben kunnen kiezen. Dank u wel. Agenda punt 14, herstructurering, paswerk. Wenst, wie wenst het de debat erover te openen? Ik zie meneer Tone en meneer Hendricks. Zullen we het in die volgorde doen, meneer Tone? Ja voorzitter, um, om te beginnen heb ik uh, met genoegen uh, kennis genomen van de beide brieven van uh, de portefeuille van Harlem. De brieven van 10 en 17 uh, december waarin nog eens heel goed wordt aangegeven uh, hoe de hele zaak in elkaar steekt. En uh, hoe men er daartegen aankijkt ook vanuit het college. Ik denk dat dat uh, goede brieven zijn um, die ertoe bijdragen dat we een helder beeld hebben van wat er allemaal, ons, uh, wat er allemaal staat te gebeuren. Ehm... Um, in de commissievergadering vorige week uh, is al door de Partij van de Arbeid aangekondigd... dat wij een amendement zouden indienen naar aanleiding van uh, een passage. De passage die staat in het raadsvoorstel uh, op bladzijde, uh, bladzijde 2, het uh, laatste, laatste stuk van uh, Alinea 2. En uh, dat amendement is inmiddels ook aan de raad uh, toegestuurd. Het staat ook op Raadsnet... Um, ik denk dat ik uh, kan volstaan, uh, voorzitter, met, het, uh, met u welnemen. Uh, ja, of wil u dat ik het hele amendement... Uh, u mag de essentie in het laatste stuk, meneer Toner. Ja, mevrouw van de Veldt wil even roken, zei ze. Dus. <laughs> meneer Toner, u heeft het woord. Nou, de, de, essentie, de essentie, voorzitter, is uh, dat in de... Um, dat bij de, bij de ontvlechting van, uh, van, van uh, werkpas uh, drie gemeentes afhaken. Uh, iaz gemeentes Heemstede, Bloemendaal en Arnhem-Niederspaar en Wouden... die wel hebben verklaard als uh, preferred suppliers, zoals het mooi in Nederlands heet... Uh, de komende vijf jaar uh, reintegratieopdrachten te verstrekken aan paswerk. Dat is een belangrijk item, omdat er anders gekeken moet gaan worden naar... een uh, uh, hoe dat dan financieel afgewikkeld zou moeten gaan worden. De desintegratiekosten. Nou, dat staat in het algemeen bestuursbesluit van 9 april 2014. En een ander punt is dat in de alinea in de, in de, in de, in de staat... dat de gemeente zo ongeveer 80% van de reintegratie... de Sanford en Haarlem, 80% van de reintegratie doen. Maar dat is niet juist de juiste weergave van, van de afspraak. De afspraak is namelijk dat zowel Haarlem als Sanford... 80%, tenminste 80% van hun reïntegratieopdrachten... Eh, zouden verstrekken aan paswerk... zouden onderbrengen bij paswerk... en 20% de vrije hand willen hebben... in verband met specialistische reïntegratietrajecten. Vandaar dat er een, een amendement is opgesteld... dat overigens ook als het goed is... aanstaande donderdag ook in Haarlen wordt ingediend... omdat daar dezelfde passage in staat. En eh, dan wordt het besluit... het ontwerpbesluit als volgt aan te vullen... Uh, als zienswijze geven dat kan worden ingespend met, met het besluit onder voorwaarde dat wordt voldaan aan het gestelde onder punt 9 van het besluit van het algemeen bestuur van Paswerk van 9 april 2014 in zaken de ontvlechting van het reintegratiebedrijf uit de gemeenschappelijke regeling. En dat invulling wordt gegeven aan de afspraak dat de gemeente Zandvoort en Haarlem tenminste 80% van hun reïntegratieopdrachten bij Paswerk zullen onderbrengen. Zandvoort 16 december 2014. Dank u wel meneer Thouren. Meneer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Um, ja, vorige week hebben we een commissievergadering. Hendricks. Oh nee, ik, ik, ik dacht uh, dat er een hand op werd gestoken, dus ik dacht er komt een interruptie aan, maar nog voordat ik een woord heb gezegd. Um, ja, vorige week hebben we een commissievergadering gehad, maar van een deel uh, in beslotenheid. Ik ben. Uh, uh, ...tevreden dat die behandeling in beslotenheid er is geweest. Zo hebben we even over de, de risico's uit dat geheime rapport kunnen praten. Ik ben ook blij dat sommige partijen daar hebben laten merken... Van, ...dat ze die financiële risico's wel degelijk belangrijk vinden om te bespreken. Ik vind het jammer dat een partij van zelf benoemde rentmeesters... Uh, ...financiële risico's blijkbaar niet uh, belangrijk vindt, maar dat terzijde. Um, ja, in... Uh, December 2013 hebben we hetzelfde punt besproken toenmalig in een uh, raadsinformatiebijeenkomst. Uh, toen heeft deze raad eigenlijk, ja eigenlijk kun je uit zo'n informatiebijeenkomst natuurlijk niet uh, verdere besluitvorming vormgeven. Maar, maar dat terzijde, die raadsinval heeft toen bijna unaniem volgens mij een voorkeur uitgesproken voor uh, optie 2, scenario 2. Dat is het zeg maar met alle gemeenten doorgaan in een gemeenschappelijke regeling. Uh, ook de VVD uh, was daarvoor. Ehm... Um, ja, de VVD heeft ook altijd aangegeven... Van ...als die optie 2, het doorgaan met al die gemeenten... ...niet haalbaar is... ...dan uh, moeten we afwachten wat er in Heemstede en Bloemendaal gebeurt. Want anders komen we in een situatie terecht... ...waar we nu in terecht te komen. En dat is dat er uh, flinke risico's zijn. Ik, heb, ik weet niet wie het gevolgd heeft... ...maar vorige week in de gemeente Haarlem... ...is er bijvoorbeeld ook door PvdA en CDA... ...maar door meer partijen, ook door de VVD... Uh, ...kritiek geuit op die risico's... Uh, er zijn flinke risico's, we hebben het vorige week ook, uh, we hebben dat geheime rapport inmiddels gezien. Um, maar wat nog veel erger is dan dat we risico's lopen, is dat we geen enkele mogelijkheid meer hebben om bij te sturen op die risico's. Want als het op een stemming aankomt, dan hebben wij één stem en Haarlem negen. Dus we kunnen roepen wat we willen, we kunnen wijzen op fouten wat we willen, maar we hebben er niets meer over te zeggen. We leveren ons uit aan wat Haarlem uh, toevallig goed vindt. En daardoor hebben we geen enkele mogelijkheid om bij te sturen op de risico's. En dat vindt de VVD nog veel kwalijker dan de risico's zelf. Uh, en daarom zijn we tegenstander uh, van de zoals die nu uh, wordt voorgesteld. Dank u wel, uh, voorzitter. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Sandbergen. Ja. Dank u wel, voorzitter. Om maar met het laatste te beginnen... Uh, ...kan ik me herinneren dat in de commissievergadering uitgebreid is, gede uh, is gediscussieerd... Over, ...over inderdaad de zeggenschap... Uh, over uh, ja, onze invloed als gemeente Zandvoort in, in deze materie. Het uh, de portefeuillehouder heeft uh, duidelijk gezegd... Dat die, der, dat die zeggenschap degelijk aanwezig is. Wellicht niet in het aandeelhouderschap... maar zeker wel in bestuurlijk, uh, in bestuurlijk omzicht. Tussen dat ik heb ik er eerlijk gezegd... alle vertrouwen in dat uh, het voorgestane hier uh, tot een goed einde zal worden gebracht... Met betrekking tot de motie van de heer uh, Tonen van de Partij van de Arbeid, moet ik u, of het, uh, neem niet qua, het amendement, Moment. moet ik u zeggen dat datgene wat u uh, neerschrijft op mij en op mijn partij overigens uh, uh, sympathiek overkomt. Desondanks zijn er um, in mijn beleving, althans, een aantal dingen opgeschreven uh, door het college waarvan ik denk, ja van god, hebben we het nou niet over hetzelfde... maar wellicht dat de portefeuillehouder daar een, een, een oordeel over kan geven. En tenslotte, de woordvoerder van de VVD... memoreerde de commissievergadering vorige week... met name het besloten gedeelte. Ik moet u zeggen... Dat ik uh, als, als deelnemer geen oordeel heb over de motivatie van andere partijen om daar niet aanwezig te zijn. Wat mij betreft, wat D66 betreft, uh, vond ik het in ieder geval constructief overleg en ik ben blij dat ik daarbij aanwezig ben geweest. Dank u wel meneer Sandberg meneer Simons. Dank u voorzitter. Uh, er is inderdaad uh, al veel besproken over dit onderwerp bij de commissievergadering En uh, ik vond de uitleggen zowel van de portefeuillehouder als van meneer Mooijekind van Paswerk heel duidelijk en constructief. Uh, de toelichtende stukken, die hebben we nu gezien vorige week, hebben we in beslotenheid. Helaas kon ik toen niet helemaal meepraten, want ik kende dat stuk er toen nog niet. Maar natuurlijk, heel veel kritische kanttekeningen gezien. Maar als ik daar tegenover zet, het verhaal zoals het nu afgesproken is. Ik geloof dat er geen enkele overeenkomst is waar geen risico's in zitten. Maar dan vind ik deze uh, zaken die voor Zandvoort nu voorliggen, haalbaar en. Uh, in een goede samenwerking moet dat kunnen werken. En als ik naar het amendement kijk... van, uh, van meneer Tonen... dan denk ik dat de omschrijving... die hij geeft net wat concreter is... Uh, in wat... Uh, de gemeente Zandvoort en Heerlein... moeten leveren. Namelijk dat ze 80%... van die uh, uh, reïntegratieopdrachten bij paswerk zullen onderbrengen. Dat is net dat concrete punt... wat duidelijk... Uh, mij, mij lijkt duidelijk... dat dat inderdaad toegevoegd moet worden. Dus uh, als de portefeuille dat ook ondersteunt... en dat neem ik aan... dan zullen wij deze, dit abonnement graag ondersteunen. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Simons. Meneer Kroonsberg. Ja, voorzitter, ik had een uh, aanvullende vraag... voor de heer Toon en ook nog voor de wethouder. Er staat uh, onder twee... Uh, op bladzijde 1... de afspraak luidt... dat de gemeente Zand van de ten tenminste 80% van uw reintegratieopdrachten... bij paswerk zullen onderbrengen. En mijn vraag is... Als er vanuit de gemeente Zandvoort een uh, integratieproject wordt gezien anders dan binnen de gemeente, of dat ook onder die 80% kan vallen, dat is, uh, dat is de vraag. Of staat het hier dan te stellig? Uh, dat is één. En uh, twee. Nee, u. Ook hier zullen we ongetwijfeld ook een aantal uh, zaken ontdekken die buiten de eigen gemeentelijke organisatie vallen. Maar bijvoorbeeld wel tot het uh, domein van de gemeente Zandvoort behoren. Als daar dus uh, werk van gemaakt wordt vanuit de gemeente, uh, vallen die, uh, die accenten dan ook onder die 80%? Of wordt dat buiten die 80% beschouwd? Dat is de vraag. Uitonen. Nee, alle, alle reintegratietrajecten is de competentie van de gemeente Zandvoort. Alle reintegratietrajecten voor Zandvoortse inwoners vallen onder de competentie van de gemeente. Dus ook onder een marktpartij? Nee, de, de, daarom, daarom is juist afgesproken dat we 80% onderbrengen bij Paswerk ja. En dat we voor 20% in die nodig omdat we daar da, omdat pas dat specialisme niet beheerst niet in huis heeft dat we die 20% hier nog buiten en dan kom je bij een marktpartij terecht okay. dat je die daar onderbrengt helder ja, ver, ver. het is natuurlijk zo dat CDA uh, hoopt dat uh, zo lang mogelijk uh, gebruik gemaakt wordt van deze constructie en we geven aan de gemeente Haarlem en natuurlijk onze eigen uh, gemeente alle vertrouwen om uh, de groepen die het betreft alle steun te geven die nodig is op dit gebied dank u wel meneer Kroonsberg kijk nog even rond, niemand meer in eerste termijn de wethouder heeft het woord ik denk dat het meneer Kuipers is ik denk het ook en hij zal natuurlijk kort antwoorden eerst even um, het amendement van de heer Tonen um, ik waardeer het zeer dat u uw uh, kennis en ervaring uh, ook uit het verleden Opnieuw ter dienst heeft gesteld van deze raad. Het college zelfs een missie in een stuk heeft blootgelegd. Dus um, het college ondersteunt door, door u, door u um, gemaakte motie van harte. Is het nou, goddag, ik heb het, ik heb het uh... <laughs> Hebben we nog opgeschreven. Bij de besluitvorming hou ik het in de gaten, meneer. Amendement, uh, van harte. Kortom, uh, mijn dank uh, aan uw adres. Uh, even de vragen van uh, de heer uh, Hendricks. Uh, we hebben inderdaad vorige week uitgebreid stilgestaan bij een, uh, een vertrouwelijk rapport. En u zegt, dat is een conclusie die u trekt, uh, dat uh, na de behandeling daarvan toch... Uh, liet zien dat er een aantal uh, flinke risico's is. Um, ik deel die opvatting niet. Het, is eigenlijk, het valt in het ene en twee delen. Zijn er risico's? Ja, zijn die flink? Dat laat zich aanzien. Ik heb vorige week ook gezegd... Het is een rapport is opgesteld in het kader van uh, die afsplitsing. En dat gaat natuurlijk ook uit van uh, kritische scenario's. Um, en ik heb ook uitgelegd dat de risico's die daar beschreven worden... ook in de GS-structuur zoals die nu zijn... gewoon uh, hun werking zouden hebben. Dus een conclusie... Dat, dat er reden zou moeten zijn om niet voor deze splitsing te kiezen, die deel ik niet. Die risico's die alles samenhangen met de toekomst, onder andere van de, de, de wetgeving zoals die nu bij paswerk ligt, die vallen nu onder de GR. En alles wat daar in de toekomst in negatieve zin wellicht uit naar voren komt, dat valt nu ook onder de GR. En zouden die risico's zich manifesteren, bijvoorbeeld door een, doordat de kosten hoger zouden zijn dan de budgetten die we krijgen. En dan zijn dat kosten die we nu ook in de gr-structuur krijgen... en die we eventueel zullen moeten bijstorten... willen we uh, dat overeind houden. Um, dus ik vind dat die conclusie niet... Uh, hoort met die constatering. En ik vind uh, de constatering dat het flinke risico's zijn... die vind ik eigenlijk ook te fors. Het zijn toekomstscenario's. Um, en ja, als de wet en regelgeving verandert... dan brengt dat uh, consequenties met zich mee. En daar zijn we denk ik nu ook allemaal getuigen van... Uh, nu de nieuwe participatiewet maakt dat uh, het WSW bedrijf zal worden afgebouwd uh, nog even de, denk ik ook ter uh, geruststelling uh, u heeft ook een aantal documenten uit Haarlem gehad waar uh, de behandelend wethouder daar nog eens ingaat, laatst een brief van 17 uh, um, december van de heer Hoek, op hoe de nieuwe structuur straks doorwerkt en hoe zich die verhoudt tot de huidige GER structuur. nu zitten we ook met de certificatenverhouding die maakt het Haarlem daar wat dat betreft de boventonen heeft, dat zal op termijn niet veranderen en eventuele risico's ...waar Haarlem een 90% belang heeft... ...en Zandvoort een 10% belang... ...die landen is ook voor 10% maar bij Zandvoort. Dus zit er ook een, uh, een keerzijde aan... ...en een laatste opmerking die ik vorige week al maakte... ...over eventuele risico's. Het is ook niet ondenkbaar dat in slaagt... ...om die neefstructuur succesvol te zijn. Wellicht andere gemeenten weten uit te dagen... ...een deel van hun werkzaamheden bij hen onder te brengen... ...en dan zou het ook nog kunnen leiden... ...dat er een prachtige ontwikkeling aan die kant uh, plaats kan vinden. Ehm... Um... De opmerking van meneer Tonen, uh, denk ik aan het adres van de heer die kan ik ondersteunen over die 80% regeling en het feit dat eigenlijk alle uh, uh, ons bekende zaken automatisch Zandvoortse zaken zijn. Um, dus ik denk dat ik daar niet verder op uh, hoef in te gaan. Een laatste opmerking die ik u uh, wil meegeven, voor zover het de neefstructuur betreft: wij zullen natuurlijk, we zijn verantwoordelijk voor de sluitende begroting. Wij hebben budget, budgetcycli met u afgesloten, afgesproken waar we uh, rapporteren over financiën. We zitten in het algemeen bestuur, ook straks nog uh, in de directie van de nevenstructuur, in het algemeen bestuur van de GR. Wij zullen natuurlijk u actief blijven informeren. We hebben in de commissievergadering ook gezegd dat wat dat betreft uh, alles wat daar besproken wordt, wat nieuwe kant op gaat, via de commissievergadering gewoon... ...besproken kan worden. We zijn een aandeelhouder en bestuurder. U kunt ons ook op de eigenaarsrol aanspreken. Uh, dus ik denk wat dat betreft... Uh, ...dat u daar voldoende speelruimte heeft... ...om ons daar kritisch in te blijven volgen... ...en zo nodig ook om bijsturing te vragen. Dank u wel, meneer Kuipers. Hoeft aan een tweede termijn? Meneer Hendricks. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ja, de wethouder uh, ging even in... ...op het verhaal uh, van de risico's die we lopen. En... Uh, hij deelt mijn conclusie niet dat dat flinke risico's zijn. Dan zou ik even een stukje willen citeren uit um, een stuk wat in Haarlem Haar, gaat er natuurlijk ook over twee dagen in de gemeenteraad over praten. Dus het is een openbaar stuk waaruit ik citeer. Dus niet dat ik uit een vertrouwelijk onderzoek uh, citeer. Maar het gaat wel over dat onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat er nog onduidelijkheid bestaat over de stand van het eigen vermogen van de holding in 2015. En dat onzekerheden in met name de opbrengsten... ...zorgen voor vraagtekens over de haalbaarheid van, de, van het verwachte exploitatieresultaat. Uit het onderzoek kan de conclusie getrokken worden... ...dat bij de holding sprake is van een financieel risico. Het college heeft het nog te vormen bestuur van de holding geadviseerd... ...om de conceptbegroting 2015 pas vast te stellen... ...nadat die geconstateerde onduidelijkheden en onzekerheden voldoende zijn weggenomen. En dan wordt uitgelegd wat de risico's zijn. Die zijn dan maatschappelijk, organisatorisch, financieel en politiek. Um, maar goed, ik verschil dan blijkbaar met de wethouder over de waardering van die risico's. Dat kan. Um, maar wat ik al aangaf, nog veel belangrijker is. We kunnen, en wethouder zelf, een, in een GR zouden we ongeveer dezelfde risico's lopen. Dat kan. Maar in een GR met vijf gemeentes, want dat was de situatie die we hebben. Daar kunnen wij op meer manieren bijsturen bij die risico's. Als wij maar 10% van de stemmen hebben in Haarlem 90, dan zijn we overgeleverd aan de, uh, ja, populair gezegd, de gillen van Haarlem. Dus we, hebben veel meer, we, hebben, we lopen misschien dezelfde risico's. En hoe dacht u dat dat bij de GR was dan? Precies. In de GR heeft Haarlem, uh, om antwoord te geven op, op, uh, wethouder, op meneer tonen heeft Haarlem nooit een absolute meerderheid gehad. We hebben altijd vijf gemeentes gehad waarbij de er vier een, een, een, een meerderheid hadden, twee meerderheid hadden boven Haarlem. En dat, dat zorgt ervoor dat Haarlem niet eens eentje uh, zijn zin door zou kunnen duwen. Um, ja, de wethouder zegt van we lopen met 10% van het aandeel bezit ook maar 10% van de risico's. Daar, uh, natuurlijk uit, uh, ...daar is natuurlijk tegenin te brengen... ...dat we ook maar 10% van de financiële middelen hebben. Dus 10 van het we zijn veel kleiner dan Haarlem. Dus een, een risico van 10% van het totale risico... ...is voor ons natuurlijk in verhouding precies even groot. Um, ja, de wethouder noemde al even dat... Uh, uh, ...de twee brieven die wethouder Hoek in van de Hoek... Sorry, moet ik zeggen, ...in Haarlem uh, heeft gestuurd. Eén daarvan ging uh, met name over de governance... En ...hoe houden we straks toezicht uh, op, op, uh, op, op waswerk... ...daar blijkt dat het eigenlijk nog helemaal niet heel veel geregeld is. Maar ik zou wel graag van de wethouder willen horen... Um, ...dat hij in elk geval... hem ah, doet een tweede deel van het onderzoek naar die governance. Uh, ik ben benieuwd hoe de wethouder onze uh, gemeenteraad daarin mee wil nemen... Naar, ...in dat uh, rapport. Dus dank u wel. Ik, dank u wel, meneer Hendricks. Ik kijk nog even rond iemand anders. Dat is niet het geval. Wethouder nog behoefte aan een slotwoord? Meneer Ja, even, even kort. Ik denk dat, dat heb ik in de commissievergadering ook gezegd... ...belangrijk is als je zo'n afsplitsing doet, dan, dat, dat heet dan heel mooi een due diligence onderzoek, dan doe je een onderzoek waarbij je kijkt naar wat je straks eigenlijk uh, in bezit krijgt dat gebeurt in het bedrijfsleven ook, en dat doe je natuurlijk altijd met een hele kritische bril, want je wil risico's, wil je signaleren dat de conclusie dus is dat de risico's zijn, is niet zo vreemd ik heb net ook al aangegeven alleen al in het feit dat het om een publieke omgeving gaat waarin wetgeving kan veranderen en dat zien we dus nu gebeuren bij die WSW in de participatiewet, laat al zien dat op termijn de situatie anders kan zijn um, Kortom, uw eerste constatering zijn flinke risico's. Ik zeg niet meer dan het zijn risico's die in het kader van onderzoek naar boven zijn gekomen. Dat is denk ik nuttig. We hebben daar vorige week een goed gesprek over gehad. En ons ook door de CFO van Paswerk laten vertellen hoe zich dat verhoudt tot de bedrijfsvoering. En ik zie het wat dat betreft meer, dat zei ik vorige week, als een soort foto die je maakt op dit moment van de situatie bij Paswerk. We zitten ook in het algemeen bestuur van de GR en straks ook in de directie van de neefstructuur. Dit zijn natuurlijk zaken die wij ook meenemen daar en waar we de vinger aan de pols uh, zullen houden. Omdat het ook helpt om de bedrijfsvoering daar, wat dat betreft, uh, goed op orde te hebben. En dat is vorige week ook gezegd, zo ziet ook uh, het, het dagelijks bestuur van, uh, van Paswerk dat op dit moment. Um, waar het gaat um, uh, over die verhouding uh, tussen Haarlem en Zandvoort uh, geef ik u nog mee dat u zich denk ik, goed kunt voorstellen. En dat ziet u ook aan de behandeling van dit onderwerp in twee commissievergaderingen in Oudbenen in Haarlem. ...dat Haarlem uh, zeer veel waarde hecht uh, aan uh, de discussie die er nu gevoerd wordt. Ook omdat men natuurlijk wil voorkomen, zeker als men voor 90% in de termijn deelt in eventuele risico's... ...dat die risico's zich manifesteren En u kunt zich ook voorstellen, als het nou al tot een negatieve exploitatie zou leiden... ...dat ook Haarlem er alle belang bij heeft om daar zo snel mogelijk sturing de andere kant op aan te geven. Want het, het land daar, voor het overgrote deel, ik heb de getallen vorige week genoemd, 700... ...reintegratie aan hun kant tegenover uh, 50 aan onze kant. Dat zijn hele ingrijpende verschillen in dat risico dat manifesteert zich daar. Dus dan eventueel ook, vooral financieel. Dus daar valt het nodig aan uit te leggen. En niet onbelangrijk, men zal daar ook onmiddellijk op, uh, op de rem uh, gaan trappen als dat gebeurt. We delen wat dat betreft elkaars belang daar ook in. Ik denk dat het goed is om dat op te merken. Uh, en tenslotte, um, fase 2 van het onderzoek, u, uh, u refereert dat terecht aan... Ook dat is een Haarlemse onderzoek. Ik heb fase 1 wat dat betreft voor u boven tafel gekregen. Dat zal ik bij fase 2 ook doen. En ik stel me zo voor dat Haarlem bereidwillig zal zijn om dat ook met u te delen. Dus ik zal het opvragen en hopelijk kunnen wij dat hier als het in februari er ligt ook bespreken. Dank u wel, meneer Kuipers. Dat betekent dat wij thans toekomen tot het stemmen. Allereerst het abonnement. Bij hand opsteken graag. Die is voor het abonnement zoals ingediend door de Partij van de Arbeid. Voor zijn de partijen van het CDA, D66, Oudere Partij Zandvoort, Mevrouw de van der Veld, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen? Tegen is de fractie van de VVD. Daarmee is het abonnement aangenomen. Dat brengt mij tot het raadsbesluit herstructurering paswerk. Dat is gewijzigd door dit abonnement. Bij hand op steken graag wie is voor dit raadsvoorstel. Voor zijn de fracties van Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, Oudere Partij Zandvoort, mevrouw Van der Veld, D66, het CDA. Wie is tegen? Tegen is de fractie van de VVD. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dat brengt mij inmiddels naar agenda punt 15. En dat is een oude getrouwe, zeg ik maar. Is volgens mij voor de derde of vierde keer dat hij nu terugkomt. Nou, dat is de laatste keer dit jaar. Dat hebben we in ieder geval bereikt. Wie van u wenst daarover het debat? Meneer Tonen en meneer Kramer. En meneer Wisman, uh, meneer Sandberg, excuses. En meneer Simons. Meneer Tonen, u heeft ook een abonnement volgens mij aangekondigd. Zal ik u als eerste het woord geven? Ja. Dank u wel, voorzitter. Um, er is veel gesproken in de commissie en op andere momenten, en dat, dat zien we ook terug... over het al dan niet uh, geven van uh, uh, computers of andere faciliteiten in die zin uh, aan, uh, aan de raad. Uh, en het, het, wordt blijkbaar, het, wordt, uh, het lijkt erop dat het een jaarlijks ritueel gaat worden. Uh, maar ik heb toch maar uh, in weerwil van datgene wat er... Uh, ...ergens besloten is in, in, in, in, in juli geloof ik. En, uh, en in november heb ik toch gezegd ja ...ik vind dat dit eigenlijk niet kan. Ik was vorige week niet in de commissievergadering... ...daar is wel het amendement aangekondigd... ...ik heb uh, de band afgeluisterd... ...ik heb ook gehoord dat uh, ook anderen uh, zich nog al uh, storen... ...aan het feit dat uh, in een tijd waar uh, iedereen de boeking moet aanhalen omdat um, er dan toch uh, nog gevraagd wordt om uh, deze faciliteit. Um